Gert bij het NOS Journaal. GroenLinks-Kamerlid Smulders is door een tabaksfabrikant benaderd voor een lobbybaan. Het Kamerlid heeft een video van het gesprek online gezet, waarin een recruiter uitlegt dat hij juist als GroenLinkser interessant is omdat hij het partijstandpunt op over tabak zou kunnen veranderen. De recruiter zegt in het gesprek dat er meer Kamerleden zijn benaderd. In Nederland zijn contacten tussen politiek en de tabaksindustrie ongewenst. GroenLinks is wel gekant tegen de tabaksindustrie en pleit voor een Kamerregister voor contacten met de tabaksbranche. Het Verbond van Verzekeraars wil onderzoeken of een schone lijbeleid kan worden ingevoerd voor kankerpatiënten die al een aantal jaren genezen zijn verklaard. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten pleit daarvoor. Nu kunnen mensen die kanker hebben gehad nog altijd nauwelijks een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor een hypotheek. Verzekeraars rekenen hoge opslagen of weigeren ex-patiënten. Het Verbond van Verzekeraars noemt dat onacceptabel. De rechtbank in Utrecht overweegt een procesbewaker aan te stellen... in de rechtszaak tegen Ben T., de verdachte van de terreuraanslag... op de Utrechtse tram in maart. Daarbij vielen vier doden en raakten twee mensen zwaar gewond. Een procesbewaker zou moeten bekijken of het proces eerlijk verloopt. Nu T. blijft weigeren een advocaat te nemen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... vieren Koningsdag volgend jaar op maandag 27 april in Maastricht. Dat heeft de RVD bekendgemaakt. Dit jaar organiseerde Amersfoort de dag... De NS wil tientallen dieseltreinen terug die zijn verkocht aan een bedrijf in Roemenië. De 48 buffels staan al anderhalf jaar in Nijmegen op bij het station. Ze worden door het Roemeense bedrijf maar niet opgehaald. NS heeft het terrein nodig, maar mag de buffels pas verplaatsen als de koop ongedaan is gemaakt. En daarom stapt het bedrijf naar de rechter. Het weer in het noordoosten regen, op andere plaatsen droog. Vanuit het zuiden ook steeds meer zon. Het wordt vanmiddag 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgenochtend in het westen een bui. Geleidelijk neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. En het gaat morgenmiddag weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnanswaan bij de ANBB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort een Zom, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. in Zandvoort. En het weer werkte daar ook aan mee. 21 graden, heerlijke temperatuur. En zonnige muziek op de radio, dat was Maxi Priest. Ja, 7 over 2. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. We zijn er weer. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Welkom bij 3 uur live vanaf de Tolweg 10A. Uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo, so, deze week nog wat meegemaakt? Nou ja, laat ik zeggen, ik, ik heb morgen eerst gekeken naar die uh, bijeenkomst in uh, Arnhem. 75 jaar bevrijding. En uh, toen uh, met een, uh, uiteraard veel speeches en muziek. Maar op een gegeven moment zie je die vliegtuigen overkomen en al die parachutisten weer uitspringen. nou ja, dan is het wel uh, even iets om bij stil te staan. 75 jaar bevrijd. Goed, uh, ja, van de week heb ik nog meer gedaan, of van alles en nog wat. Maar te veel om op te noemen, want ik heb ook te veel om uh, op te noemen eigenlijk voor deze uitzending weer. Want uh, we staan bomvol met uh, allerlei onderwerpen. Allereerst natuurlijk, wat is er nu op dit moment aan de gang? Uh, u bent van harte welkom op het circuit Zandvoort. Want daar wordt we momenteel een endurance race verreden. Door de DNRT. Een laagdrempelige raceklasse. Die doen een 8 uur race. Die zijn volop uh, bezig op dit moment. En ze zullen rond de klok van kwart, voor zes, kwart over zes vanavond finishen. Bent u in Zandvoort op bezoek? En uh, u wilt een keer eens even kijken hoe het circuit er van dichtbij uitziet... En uh, hoe races daar verreden worden. U bent van harte welkom op Circuit Zandvoort. Uh, er wordt weer gevoetbald. De competitie is begonnen. De alle oefenwedstrijden achter de rug. Bekerwedstrijden, een aantal be bekerwedstrijden af, uh, achter de rug. SV Zandvoort gaat weer voetballen. De wedstrijd zal om half drie uh, aanvangen. Uh, maar om uh, uh, voor ons nog onbekende reden, is die wedst begint die wedstrijd om kwart voor drie. Dus we gaan om tien over drie voor het eerst schakelen met onze verslaggever te plaatsen, Joop Van Nes. Uh, verder wordt er natuurlijk paling gerookt bij Café Bluis. Dus alle palingliefhebbers, uh, ga even. Het is om 1 uur begonnen en het duurt tot een uur of zes. Wilt u kijken hoe paling gerookt worden, dan bent u van harte welkom bij Café Bluis. Wat gaan we verder doen? Natuurlijk de officiële evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is, ondanks het feit dat het hoogseizoen wat uh, aan op zijn eind loopt... zijn er nog van allerlei evenementen in en om, rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weerbericht. Blijft het zo mooi, wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Uh, het dier van de week. Ja, ik meldde vorige week dat, uh, dat Toppie was uh, gereserveerd. Ja. Maar Toppie, uh, die, die, die aantekening is er weer van afgehaald. Dus uh, Toppie zit nog steeds in het uh, dierentehuis. Dus vandaag nogmaals extra aandacht voor Toppie. Het gedicht van de week. Rob, je hebt mazzel vandaag. Je hoeft niet te zoeken, je hoeft niet geen, geen selecties te maken... De pakkende titel leeg om je heen. Nou ja, dan weet je wel welke kant we op gaan. Dat wordt weer een tranentrekker. Gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Zandvoorts nieuws in het kort hebben we natuurlijk ook. We staan uitvoerig stil bij de installatie van de nieuwe burgemeester in Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk nog meer nieuws uit Zandvoort. Uh, verder uh, Pit report kwart over vier. Want om drie uur begint de kwalificatie van de Formule 1, van de, uh, de Formule 1 race in Singapore. Hier Gaan we daar een samenvatting van geven, wat er allemaal gebeurd is. Uiteraard volgen wij ook hier in de studio live hetgeen wat er gebeurt tijdens die kwalificatie tussen 3 en 4. Als we het wellicht tijd hebben, ook nog in het derde uur een interview met Jan Lammers. Twee weken geleden was hij hier de historic Grand Prix. En toen werd Jan Lammers gevraagd naar de stand van zaken in de aanloop naar de Grand Prix van volgend jaar. Over ja, eventueel kort gedingen en, uh, en hoe men daarmee omgaat, uh, et cetera, et cetera. Interessant interview. Dat tussen 4 en 5. Ben ik wat vergeten? Ja, nou, voetbal, uh, expositie, uh, veel nieuws uit Zandvoort. En natuurlijk ook nog uh, veel muziek. En ik zou zeggen, uh, veel plezier uh, de komende drie uur live. Met Zandvoort op zaterdag. En op de maandagmiddag worden wij uh, herhaald. Ook dan uh, Zandvoort op zaterdag uh, op de radio. En het is vandaag World Cleanup Day. En uh, ja, dat betekent dat uh, na vandaag de wereld gelukkig weer ietsje schoner is. Alle kleine beetjes helpen. Gelukkig maken. En hier is deen en tell It To My Hearts. De Zandvoorts Radio, met Taylor Deen en it To My Heart. Ja, we hebben vandaag een uh, druk programma. Ik hoorde het al uh, van uh, Albert-Jan, dus uh, ja, zometeen gaan we het Zandvoorts Nieuws in het kort uh, met je doornemen. Maar eerst hebben we nog even een uh, lekkere plaat van uh, Justin Timberlake. Hier is Signorita. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort.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 Don't it come on? It feels like something's eating up. Come on, can I leave yeah. with you? I don't know, but should sure feel I good to me. You. Sing it one more God. time. It feels like something's eating up. En dat was hem op de Zandvoorts Radio. Justin Timberlake en Senorita. Ja, was ik was hier net even met collega Albert-Jan aan het praten. En uh, jij hebt hot nieuws voor ons. Ja, hot nieuws. Nou, laten we daar beginnen. Dat is algemeen nieuws. Uh, Sinterklaas. Uh, ja, daar beginnen we ook alweer mee. Sinterklaas komt namelijk dit jaar niet per stoomboot, maar per stoomtrein aan bij zijn officiële entree in Nederland. Dat bevestigde een woordvoerder van de Veluwe stoom, stoomtreinmaatschappij. De landelijke intocht wordt daarmee dit jaar in Apeldoorn uniek. Dus Sinterklaas, ook milieuvriendelijk, hè? Goed, terug naar Zandvoort. Waar is het strand? Waar zijn de winkels? Voor bezoekers van Zandvoort was dit vaak niet duidelijk. Om de vele badgasten toch de weg te kunnen wijzen... ontstond er een wildgroei aan borden in diverse kleuren en formaten. Dit oogde erg rommelig en droeg ook niet bij aan het verduidelijken van de looproutes. De gemeente Zandvoort besloot toen in overleg met vertegenwoordigers... van de ondernemersbelangen Zandvoort, de OBZ... Een, om nieuwe, duurzame en uniforme borden te laten plaatsen. Wethouder Ellen Verheide Haas onthulde afgelopen woensdag de nieuwe borden. Dit deed zij samen met ondernemer Peter Tromp en bewoner Ben Zonneveld. Het aanpassen van de borden voor voetgangers was de laatste openstaande actie... uit een serie aan afspraken tussen de gemeente en de ondernemers. De set aan afspraken had tot doel het, de uitstraling van het dorp te verbeteren. Versiert met lichtjes, wandelend door het donker... langs kunstwerken op het strand en in het dorp... Le Champion organiseert op de zaterdag 22 februari aanstaande... de Zandvoort Light Walk. Het college van Zandvoort wilde Le Champion de komende drie jaar subsidie verlenen... om het winterevenement te kunnen organiseren. In Amsterdam heeft het evenement al vier keer plaatsgevonden. De laatste editie trok zo'n 7000 wandelaars. De website van de Zandvoort Light Walk is al online... maar de informatie is nog wat beperkt... Zo staat er wel dat het om een avondwandeling met adembenemende acts gaat... en dat wandelaars zich kunnen inschrijven voor tochten van 14 tot 18 kilometer... of een family walk van 6 kilometer. En inschrijven kan vanaf 30 september aanstaande. De gemeente wil het evenement graag aan de kust halen... omdat het onder meer stedelijke kwaliteit heeft... en goed aansluit op de metropoolregio Amsterdam. Op het circuit of het circuit ook in de wandelroute wordt opgenomen is nog onduidelijk... De woningbouwvereniging De Kei nodigt al haar huurders in Zandvoort uit... voor een informatieavond over de mogelijke vertrek van De Kei. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 30 september aanstaande... om 7 uur s'avonds in het NH Hotel. Vorig jaar heeft De Kei laten weten dat ze de sociale huurwoningen in Zandvoort... wil gaan overdragen aan een woningcoöperatie... die actief is in de regio Kennemerland. Op de informatieavond zal bekend worden gemaakt... welke stappen De Kei en huurdersplatform Zandvoort... de afgelopen periode hebben gezet. Tijdens deze avond kunnen huurders kenbaar maken wat ze belangrijk vinden en wordt er antwoord gegeven op uw vragen. In de zaal is plaats voor ongeveer 200 mensen, dus vooraf aanmelden is verstandig. U weet dan zeker dat u deze informatie kunt bijwonen. Aanmelden kan via ZandvoortApenstaatjeDeKei.nl ZandvoortApenstaatjeDeKei.nl Vermeld hierbij uw naam, adres en een aantal personen. Dat allemaal voor de bijeenkomst op aanstaande, ma op aanstaande maandag of maandag 30 september om 7 uur s avonds in het NH-hotel. En tot slot nog even een reminder. Maarten van der Weijden opent nieuwe wildwaterbaan. Dinsdag 24 september is het zover. Na het startsort gelost door de burgemeester... zal niemand minder dan Olympisch zwemkampioen en Elfstedentochtzwemmer Maarten van der Weijden... de nieuwe wildwaterbaan in Centerpark Zandvoort openen. Samen met geselecteerde basisschoolleerlingen zal hij door de 116 meter lange wildwaterbaan glijden. Het feestelijke programma begint om kwart over twee s middags en de opening zal live worden gestreamd via Facebook Centerparks Zandvoort en via Insta Centerparks.Zandvoort. Uh, Centerparks Zandvoort is druk bezig om het park in een nieuw jasje te steken. Volgens Mark Giethoorn, directeur van het park, is de bouw van de wildwaterbaan een van de hoogtepunten van de totale verbouwing. Zo is de baan voorzien van allerlei speciale effecten om de beleving compleet te maken... zoals waterkanonnen, waterbubbels die rood en blauw kleuren... bruisende watervallen en warme en koude lu uh, luchtstromen boven het kolkende water. Met andere woorden, Zandvoort is weer een attractie rijker. Nogmaals dinsdag 24 september om kwart over twee s middags en de plaats is Centerparks Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en uh, dat is meteen een van de eerste klussen voor de nieuwe burgemeester dan. Ja, want zou je... Stel die ook een zwembroek aan, no? Ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Aankomende dinsdag de Wildwaterbaan die hier in Zandvoort uh, wordt geopend. Dat was het soms nieuws in het kort, uiteraard ook na te lezen op de CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu, hè? Het van Sandboys uh, met de Miami Sound oftewel Gloria Estevan en de Bad Boys. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. Het zonnetje schijnt heerlijk. En laten we hopen dat het zo blijven horen, zo meteen van uh, Albuchan. Maar eerst nog even deze plaat van uh, Pedro Capo. Quatro abrazos un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curater Te, tú eres un y me gusta, lento y contento, cara, al viento, lento y contento, cara, al viento, pa' sentilar en los pies, pa' que eso no pinte la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño como una. Nou, kan uh, wel vanaf uh, maandag de zomer voorbij zijn. Dus als je de herhaling van dit programma hoort: helaas dan is het uh, einde zomer. Maar de muziek uh, bij uh, CFN blijft van Zomers. De Pedro Capo en coma. En eens even kijken of het weer ook uh, wil uh, meewerken aan het uh, zomergevoel op Jan. Het is op deze zaterdag prachtig nazomer weer. Met de hele dag zonneschijn. Onder invloed van een hogedrukgebied drukgebied uh, genaamd Vilu. Blijft het dan ook vanzelfsprekend droog en er waait een meest matige oosten- tot noordoostenwind. Aan zee kan de wind soms even vrij krachtig worden, windkracht 5. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 22 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen is het afhankelijk zonnig. De temperatuur steekt snel naar uiteindelijk een graad of 24 in de regio... En in het zuiden van het land kan men zelfs een zomerse 26 graden worden. In de middag neemt geleidelijk de bewolking toe en aan het eind van de middag is zeker morgenavond. Volgen enkele buien en die bij die buien is kans op onweer. Tot slot, na het weekend is het wisselvallig septemberweer, maar zeker niet koud. De temperatuur is normaal eind september een graad of 18, maar tot en met vrijdag worden er maxima's van 19 à 20 graden verwacht. De zon schijnt erbij af en toe, maar elke dag moet er ook rekening worden gehouden met regen of een enkele buien. Aldus Rico Schreuder. En toch zijn het goede berichten, Albert-Jan. Dank je wel daarvoor. En het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk eens op de CFM-app onder Meteo Zandvoorts. Dan heb je het laatste nieuws van Lex van der Hoorn. En helemaal gericht op Zandvoorts. Dat was het weer. En uiteraard volgende week weer meer weer bij uh, CFM Zandvoort op de zaterdagmiddag. Straks na drie uur gaan we aandacht besteden aan de voetbalwedstrijd van vandaag. Het begint weer het seizoen. Het begon op klompen. Ja, daar spelen we dan ook nog uh, tegen vanmiddag. En die wedstrijd wordt uh, live geslagen door Joop van Nes. Dat in deel 2 van dit programma Zandvoort op zaterdag. En hier zijn de treat de Uh, Lekker hè, de disco klassiekers op de radio. Jode, the, the Three Degrees and the Heaven I Need. Ja, we hebben nog zo'n uh, disco klassieker uh, voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze? Hier is Odyssey nog een keer. Ik weer heel veel jaren terug in de tijd met Odyssey en Going Back to My Roots. Ja, vind je het nog leuk, Albert-Jan? Ja, enig. enig. <laughs> ja, goed hè? Al die last minute wijzigingen ja, in de Ja, precies. Nee, we zijn lekker bezig. Ja. Dus, uh, Nou, ga je gang, stress. Goed, even terug naar afgelopen donderdagavond. Want donderdagavond is tijdens een speciale raadsvergadering... ten overstaan van veel Noord-Hollandse, regionale en lokale bestuurders... David Molenburg beëdigd als 19e burgemeester van Zandvoort... Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eet af... en, uh, en van loco-burgemeester Jo Beersen kreeg Molenburg de Amstketen opgehangen. Raadslid en vervangend raadsvoorzitter Astrid van der, Veld, van der Veld... zat de bijzondere raadsvergadering voor... die niet alleen via internet thuis was te volgen... maar ook op grote schermen in de pedalclub op het circuit... waar later de officiële receptie plaats zou vinden. Molenburg werd toegesproken door de commissaris van de Koning Arthur van Dijk... En daarvoor opende Henk van Stevening, de griffier van Zandvoort... de vergadering met het voorlezen van het Koninklijk Besluit. Dus ik ben er. Koninklijk Besluit. Wij, Willem-Alexander, bij de Gratie Gods koning der Nederlanden... prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort... op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... van 2 september 2019, hebben goed gevonden en verstaan het ingang van 19 september 2019 te benoemen... tot burgemeester der gemeente Zandvoort... de heer dokter Anders D.L. Molenburg, M.B.E., te Haarlem. Naast uh, uh, Henk van Stevenink werd, de commissaris, uh, uh, werd Molenburg ook toegesproken... zoals gezegd door de commissaris van de koning Arthur van Dijk... en burgemeester Mieke Baltus van Heemskerk... voorzitter van de burgemeesterskring Kennemerland en door burgemeester van de Ronde Venen, de gemeente waar Molenburg zeven jaar wethouder en loco-burgemeester is geweest. Joop Berendsen, als eerste loco-burgemeester van Zandvoort... heette de nieuwe voorzitter van het college van harte welkom... en ziet er naar uit om met hem samen te mogen werken. Vervolgens hing hij de nieuwe burgemeester van de Zandvoortse ambtsketen om. Molenburg, die vanaf nu ook de voorzitter van de Zandvoortse gemeenteraad is... kreeg uit handen van Van der Veld de voorzittershamer overhandigd. Waarna het tijd was voor zijn maiden speech als burgervader. Daarin gaf hij aan vol goede moed van start te gaan, burgemeester. Zijn is geen baan, maar een bestaan, schetste hij over zijn nieuwe functie. Tevens gaf hij aan dat Zandvoort voor hem de hoofdprijs is. Hij is dan ook vastbesloten om er een mooie invulling aan te geven. Vervolgens kwamen Zandvoorters, waaronder veel vertegenwoordigers van Zandvoortse verenigingen, clubs, belangenverenigingen en organisaties, naar de peddelclub op het ski Zandvoort. Om daar kort met Molenburg en zijn ega Pauline Eenhoorn samen kennis te maken. En hen succes te wensen voor de toekomst. Dinsdag 24 september aanstaande wordt Molenburg echt in het diepe gegooid. Dan staan de eerste raadsvergaderingen onder zijn leiding op de agenda. Hij kan dan meteen zijn borst nat maken. Er staan namelijk een aantal zware onderwerpen geagendeerd. Mede namens de medewerkers en de directie van uw lokale omroep ZFM Zandvoort wensen wij hem natuurlijk veel succes. Dankjewel Albert-Jan. En uh, de speciale buitengewone vergadering van afgelopen donderdag. Die kan je terug horen op onze CFM app. en de Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Maar daar vind je de hele raadsvergadering terug. <middels> And you can call me names if you call me up Three nights at the motel Under street lights in the city of Palms Call me what you want when you want if you want And you can call me names if you call me up Feel like the least of all your problems You can reach me if you wanna stay up tonight Stay up at night Like green lights in your body language Seems like you could use a little pump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 Tell under street lights in the city hall, call me what you want, you want, if you want, and you can call me names if you call me up, I can't fix each and all your problems, I'm no good with names and faces, you sent me naked pictures from a neck down to the waist, I get my feelings involved, stop start returning my calls, the flaws turning to walls and barricades, and I'm for Dat was hem nog een keer, de hit van Dominique Fiek en Three Nights. En alle hits van dit moment hoor je uiteraard ook op de eigen Europese hitlijst van CFM. De Breakdown vanavond tussen 7 en 9. We, nee. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. we deden even lekker mee met uh, deze swingende plaat van Soul Sister. And the way to your heart. Wil je trouwens meekijken in de studio van uh, ZFM Soul Forge? Dat kan hè? www.zfm-live.nl En wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag op deze zaterdag en maandag. Ja en dan hebben we nu uh, waarschijnlijk wel goed nieuws voor de mensen die geen kaart hebben kunnen krijgen voor de F1. Fans die in eerste instantie van het toewijzingsproces... van de tickets voor de Grand Prix van Nederland 2020 zijn teleurgesteld... kunnen de komende maanden mogelijk toch nog toegangskaarten bemachtigen. De organisatie van het Dutch Grand Prix... heeft in de eerste fase van het proces ruim 200.000 tickets verkocht. Binnen de kortste keren zaten alle tribunes vol. In totaal ontving de organisatie ongeveer een miljoen aanvragen... waardoor veel fans teleurgesteld werden... Toch lukt er hoop voor diegenen die geen kaartje hebben bemachtig... stelt Jeroen van Glapbeek. Want hij is de CEO van cm.com... de organisatie die de kaartenverkoop verzorgt. In de BNR-podcast The Road to Zandvoort... legde van Glapbeek uit... alle mensen die nog geen kaartjes hebben... zitten nog steeds in het systeem. Dus mochten er nog meer kaartjes komen... omdat er wellicht een tribune bij komt... dan worden die mensen als eerste uitgenodigd... om toch een kaartje te kopen... Op de vraag hoeveel kaartjes er nog uh, vrij gaan komen... antwoordde hij er komen nog twee dingen aan. Er zouden nog tribunes bij kunnen komen. Dat is uh, nu nog niet bekend. Dus het kan ook zijn dat er niet gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat ze dat idee bedenken. En begin, en begin volgend jaar komt er een systeem voor mensen die kaartjes hebben gekocht... maar toch spijt hebben. Ze kunnen namelijk nou die kaartjes teruggeven aan de organisatie... en dan gaan we de tickets opnieuw verkopen. In principe gebeurt dat voor dezelfde prijs als voor ze zijn gekocht. Zo hoopt de organisatie de verkoop via de zwarte markt tegen te gaan. Dat gebeurt tevens via het personaliseren van de tickets... die uiteindelijk via de mobiele telefoon getoond moeten worden... bij de entree van het circuit. Hoe men gaat controleren of de tickets daadwerkelijk bij de juiste naam horen is nog niet duidelijk. En tevens werd bekend dat de Formule 2 en Formule 3 volgend jaar deel uitmaken van het Dutch Grand Prix op circuit Zandvoort. Deze raceklassen spelen een belangrijke rol in het bijprogramma van de Formule 1. Er zijn twee races, één op de zaterdag 2 mei en één op zondag 3 mei. Het seizoen in de Formule 2 en 3 telt in 2020 evenals dit jaar 12 ronden. De meeste vallen samen met een Europese Grand Prix. De talentklasse van de Formule 1 opent in Bahrein op de 20 en 22 maart en zand voor op 1 en 3 mei en de tweede in de Rijk. Het kampioenschap sluit af in Abu Dhabi van 27 tot en met 29 november. Het is nog onduidelijk of er volgend jaar Nederlandse coureurs meedoen in de Formule 2. Nick de Vries, die dit jaar kans maakt op de titel... stapt volgend seizoen over naar de elektrische autoklasse in de Formule E. Ik kan bevestigen dat meer circuits graag de Formule 2 en 3 erbij hadden gekregen... maar wij houden het aantal op 12, al dus twee baas Bruno Michel. Op deze manier houden we de kosten beheersbaar. Maar in ieder geval, Zandvoort heeft een prachtig bijprogramma tijdens de Dutch Grand Prix. En uh, mocht je erbij uh, willen zijn... mogelijk zijn er uh, binnenkort uh, weer kaarten beschikbaar. En dan uh, kan je toch op 3 mei... of uh, ja, die dagen daarvoor uh, aanwezig zijn... op het circuit van Zandvoort... genieten van de Formule 1, 2 en 3... wat we juist horen van collega Albert Young. Met uh, behoorlijk hoge temperaturen van uh, zo uh, rond de 2, 3, 24 graden. Dus daar kunnen we heerlijk van genieten. En dan zonnige muziek op de Zandvoortse Radio. Je hoorde What Do I Do van Phil uh, Fern and Galaxy. Ja, afgelopen week kon je voor het goede doel. Ja, het klinkt heel raar. Patat eten, Albertje. Ja, klopt. Eetestijd of niet. Er werd afgelopen woensdag heel veel patat gegeten in Zandvoort. patat geteeld. Uh, duinaardappelpatat geteeld op de zandgronden rond het circuit. Met de opbrengst van de verkochte zakken worden schrijfwaren gekocht voor een school in Oeganda. Onze collega's van NHTV waren ter plekke en interviewden diverse medewerkers. Het is drie uur in de middag en half Zandvoort zit al aan de patat. Duinaardappelpatat, komt, komt voor het goede doel.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 de kids die honger hebben en dan zitten wij heel smerig vieze patat eten. Nee hoor, oh, het is geen vieze patat, het is heerlijke patat. Maar de... Dat is wel een beetje dubbel dan, of niet? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, het is eigenlijk wel. Het is heel, heel krom. Hoe smaakt de friet? Heerlijk. Ja.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 Een mooie actie van vriendenclub De Kluids. En uiteraard van Frituur Danver van Sean. Ja, ze hebben weer geld opgehaald voor een goed doel voor Oeganda. Dank aan onze collega's van 1H Nieuws voor deze reportage. Afgelopen woensdag dus een uur lang hebben ze hier patat gegeten voor het goede doel. Dus En lekker en nog het goede doel ook. Nou, wat wil je nou nog meer? We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Daarna zijn we nog één uur lang bij. Twee uur lang. Tot zo. Be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart, and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see.